En een voorspoedige start. Dikter Hart met het NOS. Minister Dijsselbloem steunt plannen om het bankentoezicht in Europa te beperken tot grote banken. Zijn banken met een balans totaal van meer dan 30 miljard euro. De Europese minister van Financiën praten er later vandaag over. Behalve de grote banken komen ook banken die door Europa zijn gered onder toezicht. In de tas die maandag werd gevonden op een treinstation in de Duitse stad Bonn... zat een zeer gevaarlijk explosief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 De gemeente controleert de postbank om te bepalen of de situatie veilig genoeg is om het gebied weer vrij te geven. Hulpdiensten zijn vanochtend met spoed uitgerukt voor een screensaver op een basisschool in Utrecht. Een voorbijganger meldde dat er brand was in een klaslokaal. Toen de hulpdiensten bij de school aankwamen bleek dat er op een digitaal schoolbord een screensaver was te zien van een open haard. Van buiten leek het daardoor alsof er brand was. De politie is toch blij met de melding, want volgens een woordvoerder was er voor hetzelfde geld wel een brand. Nog het is weer, regen en natte sneeuw, maar ook wat zon. Het wordt 1 graad in het oosten en een graad op 5 aan de kust. Morgen zon en bewolking, in de avond neerslag, koude zuidoostenwind en temperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A9 tussen Velsen en Alkmaar en op de A12 tussen Utrecht en Venendal. Tot zover de verkeers.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gewoon op zaterdag. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte, warmte, kerst. M. Dit is kerst met zie M. Met men nu. We'll likely get the best of us, yeah. Before you disappear, if you can lend me half a near I'll regret. If I treat you like a number, it's because I can't. too high. You run too far. Dus 2 en 5 op ZFM Zandvoort. Jo, wat leuk. Kan ik daar ook aan meedoen? Help mee om ze tot 20 samen te stellen en stem. Stemmen kan tot en met 15 december op www.devinieljaren.webklik.nl Het is wel even een lekker plaatje. En dan uh, gewoon lekker verder, weet je wel. jaren. Dat betekent dat we de cd-spelers uit hebben gezet. En uh, dicht gedaan en zo. En dat we uh, dus gewoon uh, nu uh, op de ouderwetse manier met het betere handwerk bezig zijn. Oftewel, singeltjes. Wat in verband met onze uitzending van volgende week... dames en heren, ja, ja, volgende week... Dan komt hij, onze grote top 20. En hij wordt interessanter, wordt veel gestemd. Dat vind ik wel leuk. Maar het kan nog, hè. U kunt nog vijf dagen tot en met zondagavond 12 uur stemmen. Op, uh, nou ja, wat u net hoorde, www.devinieljaren.webklik.nl En als u dat doet, dan wordt hij misschien nog wel interessanter. Maar hij te tekent zich een hele mooie top 20 aan. Pakken we er ook een uur bij? We doen volgende week, dus drie uur lang, onze jaren Top 20 volgende week. En geloof me, jongens, hij wordt interessant hoor. Zit er zitten hele mooie platen bij. Wij doen het omhoog. U kijkt op de lijst, op die, het adres wat ik u net gaf. Daar staat een lijst met de, de platen die we dit jaar allemaal gedraaid hebben. Daar kunt u uit kiezen, daar stelt u een top 5 en samen. En als je dan op, eh, onderaan het formuliertje eventjes op eh, verstuur klikt... nou, dan komt het vanzelf bij ons terecht. Er rest niks in te vullen, geen e-mailadres, weet ik het allemaal niet. Je hoeft alleen maar naar die website te gaan. En mocht u het niet kunnen, onthouden... nou, de link, hoe je het doen moet, die staat op Facebook. Zowel op de pagina's van Angela als van mij... als van de Zandvoortlunch, als van de Vinyljaren. Dus, nou ja, kan niet missen. Ja, we gaan vrolijk verder. Uh, ik, uh, ja, ik moet u nog even aankondigen dat de eerste plaat die ik draaide was. Dat was, uh, dat was uh, hoe heet die? Uh, Fly To High. Ja, van Janice Ian. Ja. Dat was de microfoon. Zo, even aan het kijken. Stone Love is dat van uh, uh, Cool and the Gang, dames en heren. Uh, we zijn lekker bezig met uh, vinyl, natuurlijk. Uh, het is de vinyljaar, de per rekening En dat betekent dat we de komende twee uurtjes tot en met vier uur. Tot aan vier uur, niet tot en met, tot aan vier uur. Gewoon lekker uh, allerlei oude dingen gaan draaien. En misschien ook wel wat actueler wat op vinyl staat. Maar in ieder geval alleen maar vinyl. Daar gaat het per slot van rekening om. Alleen mijn vinyl. Niet waar? Alleen vinyl, zegt ze. Goed zo. Nou, oké okay dan. Jerry, Jerry Rafferty. Ook op singeltje. Uh, leuk, gaan we draaien. Uh, bekend nummer van hem met een prachtige intro van de saxofoon en zo. En uh, dat, dat heet uh, Baker Street. Jerry Rafferty. Mond. Nou, dan praat ik wel even. Dan doe ik het even. Ja, nou. Het uh, volgende plaatje is uh, ja. een uh, liedje uit een uh, musical. Oh. In, uh, is van Julie Covington. Ja. Van ja. Precies. Nu wel. your distance.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 En dat was dan heel mooi. ja. Sorry hoor dat ik net met volle mond zat te praten. Maar ja, ik had net een broodje been om in mijn melk zitten. Dus dan kan, kan je het. <laughs> uh, Oké. Okay. Ja. Wij zijn hier vier uur achter elkaar bezig. Dan moet je toch ook even tijd voor de inwendige mens nemen, nietwaar? Dan moet je dus ook eventjes gewoon je broodje eten. Maar uh, in ieder geval, ik hoop dat u allemaal luistert. Ik hoop dat u ook gaat stemmen natuurlijk op onze uh, top 20. Volgende week doen we dat hier vanuit de studio. En dat doen we drie uur lang, want we pikken er nog gewoon een uur bij. Uh, dus dan hebben we lekker de tijd om uh, veel van die prachtige platen te draaien. En het wordt een hele interessante top 20. Dat kan ik u vast vertellen, want ik hou dat natuurlijk dagelijks bij... En uh, dat wordt heel interessant. Het wordt een hele leuke top 20. Kan ik u verzekeren. Uh, dus stem nog eventjes. Ik uh, noem het nog een keer het adres. Als u op onze Facebookpagina kijkt. Dan staat daar natuurlijk de link. En dan kunt u er rechtstreeks naartoe. En anders is het gewoon www.devinieljaren. Nou dat is niet zo moeilijk hè, aan elkaar. De viniljaren. Alles kleine letters. Um, puntje. En dan webclick.nl en dan komt u op de welkomstpagina en dan ziet u staan een pagina die heet De Lijst. Nou, daar staan dus de plaat die we gedraaid hebben dit jaar. Daar kunt u dan het kiezen. En dan gaat u naar de stempagina, het stemformulier. En daar vult u gewoon uw eigen top vijf in. En uh, ik zeg het normaal, ja, dan ga je de plaat die u op één zet, die krijgt vijf punten. Twee krijgt vier punten. Drie krijgt drie punten. Twee krijgt twee punten. En, uh, nee, dan zeg ik het verkeerd. Eén krijgt vijf punten. Ik krijgt vier punten 3 krijgt 3, 4 krijgt 2 en 5 krijgt 1, zo is het dan moet ik het wel goed zeggen, want anders dan begrijpt u er helemaal niks meer van natuurlijk, kan ik me voorstellen dat het zo warrig uitgelegd wordt, daar zou ik er ook geen reden meer van begrijpen natuurlijk, niet waar? oké, okay. uh, en verder doe ik ook hier nog een keer het verzoek om uh, vooral te gaan naar de, de site www.petitie.nl um, en daar staat een petitie op uh, ter ondersteuning van het Metropoolorkest en dat, uh, dames en heren zou ik heel zeer op prijs stellen als u daar gaat stemmen... of die petitie gaat ondertekenen. Want het is natuurlijk te gek voor woorden dat het mooiste orkest van Nederland... en niet alleen van Nederland, maar ook van Europa en de wereld... het mooiste pop- en jazzorkest, dat dat door zo'n zo zo jup uit Den Haag... zo'n man die amper droog is achter zijn oren... dat die verdorie. het is een. Kop haalt om geen subsidie meer te verschaffen aan dit orkest, waardoor er 52 fantastische muzikanten op straat komen te staan. Ik kan me zo boos erover maken. Het is, dit, gaat, dit gaat de kosten van mijn hart. Dat is niet ja. goed voor me. Maar goed, als u nou gewoon helpt en steunt... en dan zullen we die jup daar op dat kantoor daar in Den Haag... Die, die, die, die dekker heet die geloof ik... die zullen we dan eens eventjes ach, zijn oren wassen. Dan is hij zeker niet meer droog. En, uh, want het Metropole moet gewoon blijven. Dan bestellen ze maar een Joint Strike Fighter... minder de Orkest 20 jaar van hun leven houden. Zo. Nou, ik heb het gezegd. Potverdorie nog aan toe, zeg. Oh, ik moet een beetje inhouden, want de programmeleider zit erbij. En dan zit ik hier een pot verdorie te zeggen. Oeh, nou, ik word wel drie weken geschorst, denk ik. Um, <laughs> ja. Maar deze, de volgende plaat draai ik speciaal voor Angela, dames en heren. Die staat achter de knoppen. En die doet eruit als de best. Maar het is zo'n slechte vrouw. Zo'n slechte vrouw. En daarom draai ik voor haar Bad Girls van Donna Summer. Ben ik nou te laat? Die Bad Girls van Donna Summer. Ook alweer zo'n zangeres die ons dit jaar uh, helaas ontvallen is. En uh, we weten natuurlijk intussen allemaal dat het 12-12-12 is vandaag. En dat is ook in New York een hele speciale dag, dames en heren. Want uh, Paul McCartney heeft uh, onder, andere, onder andere Paul McCartney het initiatief genomen... voor het organiseren van een fantastisch concert... ...vanavond voor de slachtoffers van Hurricane Sandy. U weet wel, die uh, grote tropische storm... ...die uh, in New York aardig wat verwoesting heeft uh, aangericht. En uh, nou, schrik niet. Ik ga u even vertellen wat u daar ongeveer... ...als u daarheen zou gaan, wat u ongeveer te wachten staat. Um, Paul McCartney speelt dus vanavond daar zelf natuurlijk met zijn band. Uh, en verder uh, noem ik hem even een paar namen, zeg. Bon Jovi doet mee. Eric Clapton doet mee. Uh, Dave Grohl van de, foo, van de Foo Fighters is die man. Billy Joel. Alicia Keys. Chris Martin van Coldplay. The Rolling Stones. Complete bezetting doet mee. Uh, Bruce Springsteen en de E Street Band zit erbij. Eddie Vedder. Of Eddie Vedder. Die is ook van een van de band. Weet ik zo graag niet van wie. Um, Vedder, Roger Waters van Pink Floyd. Kenny West. We um, the Who. En natuurlijk Paul McCartney zelf met zijn band. Nou, dat is eventjes een, een line-up, jongens, in Madison Square Gardens. Dat, uh, dat ligt er niet om. Dat, uh, daar zit gewoon zo'n beetje het grootste van het grootste. Spe Sorry, speelt daar vanavond in de Madison Square Gardens in New York. Uh, onder andere ook de plaats waar in de tijd het legendarische concept voor Bangladesh plaatsvond. Nou, dat kunt u dus als u nu een vliegtuig neemt. Als u nu een vliegtuig neemt, dan bent u net op tijd. Ja, bent u net op tijd. Want eh, het begint vanavond. Eh, je schijnt het ook eh, online te kunnen. Je kunt het ook online bekijken, zie ik nu. Dus dat is ook wel interessant, natuurlijk. Dus nou, kijk maar eventjes. Misschien dat je het kunt vinden en dat je het eh, eh, nou, live kunt meemaken via je computertje. Uh, de link staat erbij. 12-12-12 oh. Aan elkaar 1 2 1 2 1 2 Concert.org Oh Goh, wat weet je dat goed <laughs> Knap voor jou zeg U. Dus dan kun je het online volgen Kun je het online volgen ja. vanavond Nou, ik ga kijken hoor ik, ik, Hoewel, jij moet natuurlijk even de tijd goed in de gaten houden hè. Is New York nou, loop hier nou 7 uur voor of 7 uur achter? Het is uh, 12 uur 30 uh, UK time Dus dan moet dan nog een uur bij Dus oh. uh, is, uh, half 2 hier. Vanmiddag. Nee, vannacht. Vannacht. Oh, vannacht! Nou, oh, dat wordt weer laat slapen, denk ik. Maar die gaan we ook kijken. Nou, ik <laughs> denk dat het vroeg wordt. In ja, de ochtend. In de ochtend dan. Uh. De, ja, maar ja, goed, ik denk dan weer dat het liedje van vroeg in de morgen zal het wezen. Hè? Huh? Oké. Okay. <laughs> um, volgende week dus onze top 20. En daar uh, staat het volgende liedje misschien ook wel in, dames en heren. Want die LP, uh, de LP waar dit vanaf kwam, hebben we ook gedraaid. In ons, uh, in, ons, uh, ja, in ons programma de afgelopen jaar. En uh, nou, we draaien nog maar een keer. Simon? Oh nee, niet Simon. Art Garfunkel. Met het pra prachtige liedje uit de film Mothership Down Bright Eyes. Met die konijntjes. Weet u wel? Die konijntjes. Nee, geen flappie. Van Art Garfunkel. Uit de film Waterschapsheuvel. Of zoals we dat in het Duits zeggen. Watership Down. Een geweldige film. Eh, met ook eh, van die konijntjes erin en zo. Ja, leuke konijntjes. Uh, ja, oké. Okay, we gaan lekker door. En uh, de volgende plaat is... Uh, ja, dat zou je niet zo direct verwachten van ons natuurlijk. Maar we doen toch. Een liedje geschreven door een Duitse componist. de heer Bert Kamfat. En uh, dat bij de zanger van dit liedje uh, dit nummer uh, werd aangeboden... toen zei hij... Kamfert? Wie is... Who's that? Had we nog nooit wel gehoord. Een beroemde componist uit Duitsland. Bert Kamfert schreef het dus inderdaad. En Frank Sinatra, die zingt het. En dan hebben we het natuurlijk over Strangers in the Night.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 to glance away a warm embracing dance away ever since that night Wat je van Frank Sinatra verwacht. Zo'n. Zo zo ja, Cliché-liedje, zeg maar. Die man doet toch altijd verder swingende dingen. Hij vond het ook eigenlijk niks, geloof ik. Nou, de, ja, de platenmaatschappij wilde het graag. Dus vandaar. Maar volgens mij vond hij het helemaal niks. Noemen. Uh, wat zegt u? Uh, meneer Vos, we zijn in de uitzending. Gaat hij met zijn telefoon zitten spelen? Uh, het eerste, dames en heren, uh, nou ja, niet te geloven zeg. Hij, Wij uh, draaien het oude medium vinyl. En meneer, gaat hij met zijn telefoon zitten spelen? Ga rechtsaf. af. Kon, kon je de weg naar de studio niet vinden of zo? Oh, dat was het. Nou, oké. Okay. Eigenlijk verdien je het niet, maar ik ga toch een plaatje voor je draaien. Waarvan ik weet dat je het leuk vindt. China Eastern. En. Het nummer de tijd voor je eis only. uit James Bond films uh, tevoorschijn zijn gekomen. Het begon natuurlijk in de tijd allemaal met Dr. No. Daar zat volgens mij nog geen, geen titelsong bij. Dat, dat, dat hadden we alleen, toen hadden we alleen dat beroemde James Bond thema. Dat, dat was daar de ervan. Uh, Russia with Love zat er natuurlijk wel eentje bij. Uh, daarna kwam uh, volgens mij Goldfinger. Daar kwam uh, uh, hoe heet dat, mensen? Uh, Shirley Bessie natuurlijk... Uh, in, in, uh, in beeld verder uh, nou ja, noemen we natuurlijk nog een aantal grote James Bond hits, dit was er een van Sheeran Eastern met For Your Eyes Only uh, Paul McCartney heeft er een gemaakt uh, Live and Let Die, vind ik persoonlijk de beste hoe kan het ook anders? En uh, nou ja, uh, op het ogenblik hebben we natuurlijk Adele weer met, met uh, Skyfall. Uh, dus heel veel mensen die hebben gewoon uh, lekker uh, mooie James Bond hits gemaakt. Goed, oké, okay, we gaan door met Men at Work. We gaan even downen de huppy MUZIEK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 met een prachtige single uit de jaren tachtig en dat liedje dat heet dus down under ja zo heet het down under ja zo is het oké nou we gaan verder met de laatste voor het nieuws denk ik zo'n beetje als ik even naar de klok kijk ja dan hebben we nog ongeveer één plaat te gaan en dat is billy joel tja billy joel eerlijkheid oftewel honesty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 even naar het nieuws jongens. Dus uh, en de boodschappen en zo alles wat er is meer. Hè. Dus tot zo aan de andere kant van 3 uur. TV